gecommuniceerd naar alle stakeholders. Um, ook dat is heel belangrijk, ook over het proces zelf. Uh, dus ik heb me steeds meegenomen gevoelte daarin. En um, ook in het laatste deel van het proces is gebleken dat, um, en dat vind ik echt een verdienst ook van het ontwerpbureau, er steeds uh, men ontvankelijk is geweest voor de inbreng van mensen en ook bereid is geweest om ontwerpen die ook een grote samenhang vertonen. Uh, toch weer op punten aan te passen. Omdat dat direct betrokkenen uh, om een aantal redenen uh, uh, toch be ja, beter voor hen uh, was. Um, dat wil niet zeggen dat iedereen zijn zin krijgt. Dat wil ook niet zeggen dat ze onze zin hebben gekregen op alle punten. Zo, dat, zo werkt dat niet. En dat hoeft ook niet. Maar ik geloof echt dat dit een heel goed voorbeeld is geweest... van hoe participatie op een goede manier... ...tot draagvlak heeft geleid, bij in ieder geval een, een, een behoorlijk deel van de bewoners en andere belanghebbenden. En ik hoop dat u dat wil meenemen, ook in volgende uh, projecten die in de toekomst nog aanstaande zijn. Um, um, wat wil ik daar nog aan toevoegen? Ja, eigenlijk vooral ook niet alleen omdat dit uh, uiteindelijk een draagvlakkend proces ten goede komt, ook al heeft het lang geduurd... Uh, maar het eindresultaat is er wel naar. En ook omdat het de, het vertrouwen in de overheid, wat toch al uh, onder druk staat, uh, ten goede komt. Um, en daarvoor wil ik u hartelijk bedanken. Ik geloof Dank dat het tijd op is. U, u bent bijna binnen de drie minuten gebleven, maar onze complimenten daarvoor. Ik kijk de rond. Dan heeft een van de leden uh, een toelichtende vraag nodig. Ik denk het niet, want u bent wel erg duidelijk geweest. Meneer Deem, oh. gaat u gewoon. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, Ik, ik weet heel even niet, uh, u, ik zie alleen Esther staan in het beeld. Maar mevrouw oh, uh, Esther... Janssen. Jansen, Jansen <laughs> hallo. Dank voor de inspraak. Uh, heel duidelijk. Nog e heel even voor mijn, uh, voor mijn beeldvorming. U zei volgens mij in het begin dat u op persoonlijke titel insprak als één bewoner. Maar ja. vervolgens hoor ik u toch af en toe over wij. En uh, ho hoe moet ik dat nu interpreteren? Uh, bent u van een vereniging of... Uh, Kunt u daar iets uh, verhelderend in zijn alstublieft? Zeker, dank u wel daarvoor. Uh, u heeft uh, gelijk, ik uh, versprak mij een paar keer toen ik het over wij en ons had. De, dat is niet mijn bedoeling. Ik spreek vandaag in op persoonlijke titel. Uh, omdat het ook een, ja, denk, uh, die strekking heeft. Ik denk dat mijn boodschap helder was. Uh, dat neemt niet weg dat ik wel ook, ook betrokken ben geweest. Zowel vanuit de VVE en Nieuw Nieuwduinen bij de inspraak in dit proces als vanuit de BLK. Dank u wel. Wel mevrouw. Uh, ik kijk nog even rond. Nou mevrouw Jansen, u bent LC zuidig geweest en ik dank u voor uw bijdrage. En ik wens u ook nog een fijne avond verder. Gelijk meneer Priester. Is meneer Priester aanwezig? Jazeker, dat ben ik. Welkom ja, in, deze, in deze sessie. U heeft drie minuten de tijd. En uh, u weet inmiddels hoe het gaat en ik wens u succes. Dankjewel, mijn naam is Niels Priester. Ik spreek in namens uh, de, als bestuurslid van de strandpachtsvereniging van Zandvoort. Um, Even, nou ja, ook uh, wij in, in, in de basis een zeer mooi schetsontwerp... ...waar uh, ook naar ons in heel veel punten geluisterd is. Een paar kleine puntjes wat toch wel weer de aandacht uh, van ons trok. Dat staat eigenlijk bij 1.5 speerpunten vanuit het schetsontwerp. En dan bij punt 6, pagina 12, tweede punt... Uh, ...hebben ze het weer over clustering van de strandpaviljoens. Uh, wij zien nog niet helemaal wat ze daarmee bedoelen. Een um, van strandpavioens betekent eigenlijk dichter op elkaar. Nou ja, zoals jullie weten zijn onze zuidterrassen heilig. Dus de vraag is hoe dit gezien wordt. En dan bij het derde punt geven ze aan dat uh, de um, toegangsroutes um, onderlangs dan wel over het strand kunnen. Uh, dit punt hebben we eerder al een keer zelfs met een advocaat <laughs> ter verduidelijking moeten stellen. En um, ja, wij vragen ons af hoe dat gezien wordt. Want er wordt inderdaad aangegeven. Rijnland wilde um, polsioens wat naar voren hebben om de duin aan te sterken. Nou, dat geeft eigenlijk al aan dat er dus dan geen uh, bergen, ruimte is voor een route achterlangs. Ja, een route over strand lijkt me zeer ontwenselijk. En dan is dus het algemeen nog eventjes om nog te benadrukken. Onze strandafgangen zijn eigenlijk onze uh, hoofdaders. Als die afgesloten worden of veranderd worden, kan het een grote invloed hebben op onze uh, passages beneden. En uh, dan toch ook nog een kleine toevoeging. Nog. Als allerlaatste op pagina 15 zien we eigenlijk het uh, hè, stukje 2. Dat is de Favage Boulevard. En um, daar hebben ze we toch weer, ook weer de, onze op- en afgangen um, weggetekend. En daar trappen voor in de plaats getekend. En de welbekende boordrood inmiddels denk ik weer teruggetekend. En anders zie ik niet helemaal hoe die moet lopen. Dus dat is dan even de vraag hoe dat, uh, hoe dat precies zit. En uh, dat was hem voor zover. Dank u zeer, Meneer Priester, uh, ik kijk nu even de leden rond. En ik zie één reactie van meneer Berg en meneer Elgabadi. Meneer Elgabadi, gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb uh, twee korte vragen. Uh, aan de heer Priester. Uh, vraag 1 betreft uh, ook het feit dat de, door de Rijnland, uh, het Rijnland-idee... de strandop- en afgangen niet worden meegenomen nu in het uh, plan. Uh, wat vindt u daarvan? Zou u we er wel voor pleiten om misschien toch uh, wel te kijken... hoe kunnen die, uh, die, die op- en afgangen meenemen? Qua uiterlijk in ieder geval uh, en qua kwaliteit in, in het plan. En ten tweede viel mij op dat uh, rond de tent Corimdon en, en Farout... daar een trap uh, nu op dit moment gesitueerd is... Maar die uit die plannen zijn gehaald, of dat niet in de, in de tekeningen voorkomen, en hoe kijkt uh, uw organisatie daar tegenaan? Meneer Priester, gaat u gang. Om bij vraag 2 te beginnen, uh, dat is mij niet direct opgevallen. En uh, we hebben vanmiddag een bestuursvergadering gehad, daar heb ik eigenlijk ook niemand daarover gehoord. Dus het is ons nog niet opgevallen dat die trap weggevallen is. Zullen wij zeker nog, uh, nog een keer nader naar kijken? En uh, antwoord op vraag 1, inderdaad, ja, de, um, het, uh, er is nogal wat aan de gang in, ten aanzien van de op- en afgangen... of tenminste wat Rijnland ook aangeeft, van het wel of niet naar voren verplaatsen... het aansterken van de duinen, het onderhoud van de duinen weer teruggeven aan Rijnland... en niet meer bij de gemeente Zandvoort. Dus er zijn nogal wat ontwikkelingen in. Het enige dat ik wel denk, dat voorlopig de paviljoens qua situatie op de, redelijk dezelfde plek blijven zitten... dus dat het logisch is om de aanvoerplek op dezelfde plek blijven. Dank meneer Piezer. Ik kijk naar meneer Berg... Meneer Berg, gaat u gang. Vraag zo gesteld. Dankjewel. Oké, okay, dank u vriendelijk. Meneer Priester, hartelijk dank voor uw inbreng. Uh, we hebben er zeker een bijdrage aan en uh, we wensen u een fijne avond verder. Geachte dan geleden. Ik, ik uh, krijg een uh, aanwijzing. Nee, Oké. Okay. Uh, ik vergeet meneer... Nee, ik vergat u helemaal niet meneer Burger. Meneer Burger, u weet het proces in ook. Dan mag ik u voorstellen uh, te beginnen met uw betoog. U krijgt drie minuten en ik wens u veel plezier. Goedenavond. Uh, ik ben Wijnald Burger en ik spreek namens het APRZ. Ik wil het hebben over het compenseren van de parkeerplaatsen op Pede Zuid. De wethouder heeft beloofd... ...dat als ze geen voldoende parkeerplaatsen kan compenseren... ...er een ander schetsontwerp gemaakt wordt van de boulevard Paulus Lood. Van de 220 parkeerplaatsen die verdwijnen... ...denkt de wethouder er zelf 205 te kunnen compenseren. Dat is dus al een tekort van 15 plaatsen... ...maar als het daarbij blijft... ...dan zal het uh, HPRZ zal daar nog enigszins mee kunnen leven... Maar gisteren kregen we dan uiteindelijk het raadstuk, waarin het compenseren van de overige 205 plaatsen wordt aangegeven. Er wordt gesteld dat door het opschonen, groen verwijderen, zand en puinruimen en het toegankelijk maken, er 20 par parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden op Pede Zuid. Op het hele terrein 5 en bij het huisje 15. Wij hebben hier onze bedenkingen bij, maar we zullen uh, in deze de wethouder het voordeel van de twijfel geven. Anders wordt het als de wethouder beweert dat de zuidstrook van P de Zuid het langst parkeren als dat geschikt kan worden gemaakt voor het haaks parkeren. De wethouder wil hier 25 plaatsen compenseren, maar volgens de foto van Google Maps wordt op die strook al haaks geparkeerd. Ik heb die foto heb ik bijgevoegd bij de stukken. Dus het APSZ die vindt dus dat hier geen sprake kan zijn... van compensatie van 25 parkeerplaatsen. Dan het ingenieur G. Friedhofplein. De laatste telling van het aantal parkeerplaatsen... heeft plaatsgevonden door Spark in de zomer van 2019... in het kader van het parkeeronderzoek. Toen zijn hier 130 parkeerplaatsen geteld... De wethouder stelt dat er door een betere indeling 140 plaatsen gecreëerd kunnen worden. Maar op de bijgeleverde plattegrond tel ik maar 131 plaatsen. Dat is een, dus een tekort van 9 parkeerplaatsen. Op het zogenoemde overloopgebied zouden 400 parkeerplaatsen aanwezig zijn. De wethouder zegt hier door herindeling 540 plaatsen van te kunnen maken... Maar als ik die plaatsen ga tellen op de bijgeleverde plattegrond... en ik heb alles drie keer geteld... dan komt het maar op 529 plaatsen. Dat zijn er dus weer elf tekort. Tellen schijnt uh, niet het sterkste punt te zijn van die handtenaren in Haarlem. Samen met de 15 parkeerplaatsen die de wethouder niet kan compenseren kunnen er dus ook nog eens 45 plaatsen... dus die 25, die 9 en die 11... niet gecompenseerd worden. Dat brengt dus het totaal op 60 niet gecompenseerde plaatsen. Het APZ is van mening dat 60 niet gecompenseerde plaatsen... dat het echt te veel is. Ook al omdat het in het coalitieakkoord duidelijk vermeld staat... dat het aantal parkeerplaatsen in Zandvoort minimaal gelijk moet blijven. Er zijn dus al veel... Parkeerplaatsen in wordt verdwenen door het plaatsen van de vuilcontainers. Vijf plaatsen gaan verdwijnen in de kammerling onenstraat Daar wordt u morgen uh, wordt behandeld. Ook moeten er nog veertig plaatsen van het stationsplein gecompenseerd worden. En raken we in de toekomst, in de toekomst 60 of tachtig plekken kwijt door de bebouwing van het Watertorenplein compensatie van al deze plekken op het voormalig zanddepot, dat wordt een moeilijk verhaal, omdat het voor gedeelte van het parkeerterrein van het circuit is, op erfbaggrond van de gemeente overigens. Om die parkeerplekken te bereiken zal men door een slagboom van het circuit moeten en daar zal stevig over onderhandeld moeten worden. Er zal een zware delegatie naartoe moeten. Meneer Burger. Ik ga, uh, ik ga afronden. Dus de conclusie, er verdwijnen te veel parkeerplaatsen. Ik doe daarom een dringend beroep op de wethouder om met een ander schetsontwerp voor de boulevard Paulus Lood te komen, zoals het beloofd heeft als de compensatie van parkeerplaatsen niet gehaald wordt. Als de wethouder dit niet van plan is, dan verzoek ik de raad dringend om het voorlopig schetsontwerp van de boulevard Paulus Lood niet goed te keuren. Dank u wel. Dank u meneer Burger. U bent twee minuten over tijd. We onthouden dat voor de volgende keer. Hè? Uh, achterleden, heeft even u de behoefte om een toelichtende vraag van uw burger? Meneer Burger, u bent duidelijk. Kan ook niet anders in vijf minuten. Bedankt u voor uw inbreng en we wensen u wel thuis. U bent wel thuis hier. Graag gedaan. Okay. <laughs> Goedenavond verder en uh, tot ziens. Dan zie ik op mijn lijst staan meneer Kroon. Meneer Kroon, bent u aanwezig? Ja, zeker. Goedenavond. Goedenavond meneer Kroon. Meneer Kroon, uh, u kent inmiddels de spelregels. U krijgt drie minuten de tijd. En ik verzoek u uh, ja, te beginnen en eerst uw naam te noemen. En dan wens ik u veel sterkte in uw uh, toelichting. Gaat u gaan. Dank u wel. Goedenavond Thomas Kroon. Bij deze zou ik graag een reactie geven op de schetstekening voor de boulevard Paulus Lood. Mijn vader, wijlen jap Kroon, is daar ongeveer 40 jaar geleden, 43 jaar geleden begonnen met mobiele vitrine restaurants. En toen de, toen de nieuwe plannen voor de boulevard vorm kregen, wilde hij graag kiosken laten, uh, of een kiosk laten bouwen. Maar wel met hoogwaardige uitstraling en helemaal naar de tijd van nu milieubewust. Met uh, uh, misschien zonnepanelen of in ieder geval zo groen mogelijk. Niet Meneer, Kroon, het, uh, nu is, ja. Meneer Kroon, heeft u uw camera aanstaan? Nee, ik heb geen camera aanstaan, dat klopt. We willen graag volledig genieten van uw inbreng, dus graag uw camera aan en dan uh... ja, mag ik... kunt u die betoog te volgen. Ga gaan. Ja. Eén seconde. Even kijken of dat lukt hoor. Ja, het is gelukt. Ja, ja. welkom. Um, ik was gebleven bij um, Over de kiosken en dat, dat, we daar, uh, dat we dat dus heel graag uh, in de stijl van nu willen ontwikkelen. Um, in februari 2018 was er een commissievergadering. Daarin was een mededeling aan de raad uh, waarvan hier de, de laatste twee alinea's uh, ik wil voorlezen. In hetzelfde besluit heeft uw raad besloten om in drie sporen te komen... tot een hoogwaardige inrichting van de boulevard van Zandvoort. Daarmee staat Zandvoort aan de vooravond van het maken van een inrichtingsplan voor de boulevard. Een proces dat op basis van uitgebreide participatie plaats dient te vinden en de nodige tijd en aandacht zal vragen. Gelet op vele raakvlakken met het traject om te komen tot een herinrichting van de boulevard... lijkt integrale besluitvorming aan te bevelen waarbij standplaatsen of kiosken onderdeel van besluitvorming zou moeten zijn. Helaas staat in de voorliggende plannen niks over kiosken terwijl de wethouder dit, toe, dit ons toe had gezegd om mee te nemen... Wij als standplaatshouders zijn al drie jaar in gesprek met verschillende wethouders. Alleen blijft het helaas bij gesprekken en geen uh, concrete uitspraken. Standplaatshouders hoeven, hoeven niet nu gelijk te horen of het wel of niet kan. Maar we hopen vanavond van de wethouders een toezegging te krijgen dat volgend kwartaal duidelijkheid komt over een onderzoek naar mogelijkheden voor kiosken. Ook omdat ik uh, op de tekeningen van de boulevard al een kiosk is ingetekend. We zijn nu drie jaar verder met alleen maar gesprekken en we hopen dat we uh, vanavond dat we te horen kunnen krijgen of er een onderzoek zou kunnen komen naar de haalbaarheid. Ik hoop dat de Raad ons steunt en het college het komend kwartaal met een raadvoorstel komt. Dat was u. Dank u vriendelijk meneer Kroon voor deze bijdrage. Ik kijk de leden rond en wellicht is er een toelichtende vraag. Meneer Elgebadi, gaat u gang. Ja, dankjewel voorzitter. Uh, kort toelichtende vraag. U heeft al uh, heel veel verteld, uh, meneer Kroon, over, uh, over het proces dat het al drie jaar duurt. Wat is uw gevoel bij uh, het proces tot nu toe? Uh, voelt u zich gehoord bijvoorbeeld en denkt u dat het proces de goede kant op gaat of heeft u andere ideeën daarbij? Rikro, gaat u gewoon. Daar heb ik wel andere ideeën bij. Bijvoorbeeld ook over het volgende dat ook mijn vader al meermaals uh, heeft aangegeven dat als we parkeerplaatsen verdwijnen aan, uh, aan de kant van de boulevard Poudersloot, of daar misschien voor senioren, mensen die slechte been zijn enzovoort, kist- en rijplekken één of twee zouden kunnen komen. Maar wij hebben niet uh, de indruk dat daar bijvoorbeeld ooit naar geluisterd is. Dank u meneer Kroon. Ik kijk verder naar de leden. Niets. Meneer Kroon, ik dank u heel vriendelijk voor uw inbreng... en het zal zeker een bijdrage leveren voor de vergadering. En ik wens u een goede avond verder en wel thuis. Voor u hetzelfde, dank u wel. Fijne dank. avond. Dank u. Ik kijk de leden rond. Uh, inmiddels hebben we vier insprekers gehad... en het is een bijdrage voor de uw besluitvorming, denk ik. En ik kijk nu, ben ik aan het nadenken. Uh, PVV, mag ik voor u de eerste reactie hebben op de stukken en ook op uzelf? Voor de jaren. Ja, dat mag, voorzitter. Dank u wel. Um, het stuk wat voor ligt. Ja, van het ontwerp kun je iets, iets vinden. Dat is natuurlijk een kwestie van, uh, van smaak. Uh, maar wat wij wel een beetje onbegrijpelijk vinden... is dat een advies van de Fietsersbond... op het gebied van veiligheid volledig wordt genegeerd door de wethouder. En onze vraag is dan ook waarom dat is. Deze adviesorganisatie geeft namelijk aan... dat de gebruikte indeling uh, ja, eigenlijk gewoon gevaarlijk is. Maar ook uh, ongebruikelijk. En zelfs in omliggende landen bij wet verboden. Het lijkt ons onverstandig om eerst af te wachten of er een uh, aantal ongelukken gebeuren. En dan daarna de boel weer aan te passen. Daar willen we even een reactie op van de wethouder. En daarnaast verdwenen er uh, tot vorige week uh, ongeveer 220 uh, parkeerplaatsen voorzitter. Maar daar is ondertussen een, een wonder geschiet. Hans Klok en uh, Siegfried en Roy zijn hier jaloers op. Maar onze twee wethouders van Haafde en Vrij hebben er in twee weken tijd uh, 205 parkeerplaatsen bij geïllusioneerd, zou ik bijna zeggen. En ik hoor zelfs dat er al aanvragen binnenkomen vanuit andere gemeenten of zij onze wethouders mogen lenen, want het is werkelijk ongelooflijk. Maar goed, alle gekheid op een stokje, dat maakt dan wel dat behouden ze een plek of 15, mis dat het natuurlijk het juiste aantal is er een redelijke compensatie plaatsvindt. En betreft het echter de 60 plaatsen uit de inspraak van de heer Burger... Uh, die eigenlijk aangeeft dat dat goed hebben geteld... dat het een aantal keren hebben nagelopen... dus ja, ik heb toch misschien weinig twijf, twijf, uh, reden om daaraan te twijfelen... Uh, ja, dan is dat natuurlijk onacceptabel. Dus sowieso willen we over al deze wonderlijke gebeurtenissen uh, de wethouder nog even horen. Uh, een andere vraag die bijvoorbeeld opkomt is natuurlijk ook, hebben we dan de afgelopen jaren liggen slapen? En dan graag een reactie van de wethouder op de inspraakgetallen uh, van de heer Burger. Dank u wel. Dank u meneer Deen. Meneer Elgebali van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, wij zijn, zoals al eerder gemeld, heel erg groot voorstander van uh, dit ontwerp. Wij zien het ook echt als een toegevoegde waarde voor Zandvoort. Uh, en we willen ook de wethouder in eerste instantie ook complimenteren... met bijvoorbeeld ook het filmpje wat is uh, uitgekomen rondom deze boulevard. Ik vond dat een heel duidelijk en goed filmpje. En ik zou bijna zeggen, laten we dat voor alle projecten doen die weer een Zandvoort uh, maken. Omdat het gewoon ook richting onze inwoners toe echt iets is wat, uh, wat daaraan bijdraagt. Um, we hebben ook gekeken naar de parkeerplekken. Uh, ik uh, ben de laatste tijd nogal uh, veel van de rondjes lopen, zeker door ons prachtige dorp en natuur. Uh, en uh, Ik ben ook heel vaak langs Space uitgelopen. en ik denk dat daar uh, voldoende ruimte is om alle parkeerplekken, uh, in ieder geval die 250, kunnen, uh, ja, toch wel kunnen, kunnen plaatsen. Ik heb ook gezien dat er heel veel werkers is verzet in de afgelopen tijd op die plekken. Uh, ik heb daar uh, vaak uh, mensen zien werken, dus ik vind dat een uh, goed teken. Uh, en ook goed dat het college die zo opneemt. Um, en uh, het lijkt me goed dat we dat dan uh, op die manier oplossen... en daarmee ook een stuk groene boulevard terugkrijgen... wat echt nodig is, denk ik, uh, voor de kwaliteit van zandvoort. Ik heb nog wel wat vragen, een paar korte vragen. Bijvoorbeeld de afgang uh, voor de reddingsbrigade. Uh, ik heb gehoord dat daar toch wel enige... Uh, ja, niet onrust, wil ik het niet zeggen, maar toch wel enige vraag is... of uh, dat allemaal passend is met uh, bijvoorbeeld de boot... Uh, onder andere of die makkelijk naar beneden kan rijden. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk uh, voor een kustgemeente als standwoord. En uh, ik heb de vraag net ook al gesteld aan de inspreker uh, wat betreft de, de, de standafgangen. In het stuk wordt gesproken over dat uh, die afgangen niet worden meegenomen uh, op dit moment vanwege Rijnland. Begrijpelijk, als de duinen breder worden dan moet het hele pad anders. Maar ik zou toch wel de wethouder willen vragen nadat ik er vandaag weer overheen ben gelopen. Om toch ook echt de kwaliteit van die afgangen in de tijd dat wij uh, nog wachten op Rijnland. Uh, ook echt, echt onder de loep te nemen en mee te nemen in, het, in, het, uh, in de hele boulevard ik denk dat dat alleen maar de boulevard ten goede gaat komen ja en tot slot wil ik u uh, nogmaals complimenteren met, uh, met hoe het eruit ziet uh, en dat was de, uh, de, uh, nog één ding het allerlaatste ding, u beschrijft Quickwins uh, wat betreft uh, de toegang tot p -Zuid. ik heb ze niet gesteld net bij uh, de parkeren, maar bent u bereid om die kwikwins, dat kan nog niet helemaal naar voren, ook over te nemen rondom de toegankelijkheid van P-Zuid uh, het bereiken daarvan. Dank u, Links. Ik ga nu gelijk door naar de VVD. Mevrouw Duin, vermoed ik. Ja, klopt. Ga de Ja, dank u wel. Nou, Allereerst zouden wij graag willen opmerken, net zoals de inspreker, mevrouw Jansen, dat het inderdaad prachtig is om te zien hoeveel er is geparticipeerd. Het is natuurlijk enorm van belang en zoals oor te geven voor de suggesties vanuit de bewoners, en is er daadwerkelijk iets gedaan met input. En zo dachten wij ook dat er oor was gegeven uh, over de opmerkingen vanuit de raad over de parkeerplekken. Zoals voor ons als VVD. Zeker cruciaal dat er compensatie zou komen voor de parkeerplekken die zullen verdwijnen. Het deed ons daarom ook eerst deugd in, om in het raadstuk te lezen dat het totale parkeeraraal deze zomer zou toenemen. Zo door P. -Zuid en over de overleg over voormalige Zandipo. Maar daarom zijn we nu ook wel benieuwd naar de antwoord van de wethouder uh, op de vragen en de opmerkingen van de heer Burger. Over de extra 60 parkeerplekken die uh, eventueel dan zouden verdwijnen. in plaats van de 15 die in het stuk werden aangegeven. Daar zouden we graag toch uh, opheldering over willen. Verder natuurlijk complimenten over de heldere uitwerking uh, van dit voorlopig ontwerp. Ik denk dat we met z'n allen uh, niet kunnen wachten om uh, rond te gaan lopen. rond ons uh, vernieuwde boulevard. Daar zou ik het van u uh, bij willen laten. Dank u wel. Dank u, mevrouw Duin. Het GBZ. Mevrouw van der Veld, vermoed ik. Jazeker, dat klopt. Gaat u gaan. Ja, Dit keer ook even met beeld erbij, omdat ik hoef niet terug te bladeren. Dat scheelt. Ja, de boulevard, het ziet er prachtig uit. Laat ik dat voorop stellen. En het zou heel mooi zijn als we dat kunnen realiseren. Alleen niet ten koste van fietsers. Wij kunnen dus absoluut niet akkoord gaan met dit plan. En dat heeft alles te maken met de inrichting. Niet alleen de parkeerplaatsen die verdwijnen. Dat is ons ook een doorn in het oog. Net als bij de VVD. Het, het gemak... Waarom we eigenlijk beroemd zijn is dat je hier pal aan de boulevard kunt parkeren. Dat ontnemen we hiermee met dit plan. Dat is één. Het tweede is uh, voor mij, het, voor, voor Gbz, het aller, allerbelangrijkste. En dat is de veiligheid van de fietsers. Het is te voorzien dat daar straks uh, door uh, uh, fietsers die wat sneller gaan racefietsers, uh, mountainbikers, maar ook de elektrische fiets. Neem ook de snorscooter die daar ook uh, zal rijden. Die rijdt ook op het algemeen 25. En het is uh, in onze beleving dan ook wachten op het eerste slachtoffer al daar. En als wij als gemeente daar een gevaarlijke situatie creëren... wat we dus doen, kunnen wij als gemeente aansprakelijk gesteld worden. Kunnen, kunnen wij als gemeente aansprakelijk gesteld worden. Daar doet GBZ niet aan mee. Kortom, als de rijrichting blijft zoals die is, is dit voor ons een no-go, het plan. Wordt de rijrichting omgedraaid, dan kan er inderdaad aan de landzijde geparkeerd worden. Maar ons voorstel is, hou de rijrichting zoals die is en parkeer aan de juiste kant, dus namelijk de rechterkant. Nog niet zo heel lang geleden was het zelfs verboden hè, in Nederland om links te parkeren. Dat wil ik u ook nog even meegeven. Dat is In de jaren tachtig is dat uh, omgedraaid, pas in de jaren tachtig. Tot die tijd was het verboden om links te parkeren. En wij gaan het hier creëren. De mensen waren toen slimmer dan wij nu. Dat blijkt maar weer. Daar wil ik het bij laten. Dank u Vier, mevrouw Van der Veld. CDA. Meneer. En wie mag ik het Meneer Metters, dank u wel. Dag meneer Metters. Gaat u gang. Ik dacht net uw ja. collega te zien, maar. Meneer ook Metters. Ook waarschijnlijk. Ook waarschijnlijk. Uh, ja, er is heel lang gesproken natuurlijk over de boulevard om het op te knappen. Jarenlang, veel onderzoeken en het heeft heel veel geld gekost ondertussen. Heel veel geld. En er ligt nu een, uh, in het CDA een uh, goed plan, een mooie boulevard. En dat zal dan het eerste deel zijn van de boulevard wat opgeknapt wordt. Wat het CDA betreft kan dat en wij stemmen daarmee in. En ten van de parkeerplaatsen. Ja, dat is uh, voor enkele zomerse dagen uh, jammer. Maar we hebben met elkaar wel afgesproken: Dit is nu een compensatie. Dat in die compensatie in Zandvoort zou plaatsvinden. En niet alleen op die locatie. Dus uh, uh, dat blijft binnen het coalitieakkoord. Wij zijn uh, voor zo snel mogelijk beginnen. Het de hoog tijd, we hopen volgend jaar. Dat is het, Marie-Mettes. Dank u, vriendelijk. Uh, ik kijk naar D66, naar de heer. Naar wie? Meneer Van Marlen of meneer De Graaf of meneer Hermsen? Het is meneer Van Marlen, voorzitter. Meneer Van Marlen, gaat u gang. En u uh, wilt spitsen hebben en uh, spitsen willen scoren. Dus uh, ik ben nu uh, drie jaar raadslid en het zou er toch echt leuk zijn dat in vier jaar tot er wel iets gebeurt. Dus uh, eigenlijk uh, alles wat uh, meneer Metters hiervoor heeft gezegd, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik je fiets op, vier, vijf keer in de week uh, fiets ik langs de parkeerplaatsen Zuid. Nou, ik kan ze niet tellen hoeveel parkeerplaatsen er altijd, altijd weer over zijn. En die tien, vijftien dagen per jaar, als dat nou zo cruciaal is voor de VVD, dan denk ik van jongens, jongens, we willen toch dat er wat gebeurt. We willen toch scoren. Ja, ik wil wel twee keer scoren in de wedstrijd en ook wel drie keer, meneer Drommel. Maar uh, ik wil het er daarbij laten en uh, alsjeblieft, jongens, ga door. Okay. En uh, ga lekker in het najaar beginnen met die prachtige verbouwing. Dank u. Dank u, meneer Van Marden. Ik kijk naar de PvdA. Mevrouw Koper, neem ik aan. Ja, voorzitter. Dank u wel. Gaat die gewoon wel open. Dank u wel. Ja, het is al gezegd, wat een belangrijk project en wat een kans om hier ook van wat van te maken. En Partij van de Arbeid is enthousiast, want de kans om een kwaliteitslag te maken is echt gepakt. Uh, ruimtelijk, duurzame materialen en de kracht van de omgeving en het uitzicht. Uh, echt een upgrade. En ook het veiliger maken voor de wandelaars door de scheiding van het verkeer. Uh, dat vinden wij ook echt een uh, pre van dit ontwerp. Maar we zijn met name enthousiast over de participatie. En de in, inspreker mevrouw Jansen zei het ook al. Dat is ons uit het hart gegrepen. Er is ook actief en intensief meegedaan lezen we in het verslag. En nee, niet iedereen kan helemaal blij zijn. Maar er is zeker goed geluisterd naar de gebruikers. En dat is waar part, voor Partij van de Arbeid participatie Omdraait. Bij de uitvoering hebben de gebruikers vaak de slimste ideeën... en daarvoor is van tevoren wensen ophalen met een blanco bladzijde en must. En voorzitter, dat de, de fietsstraat met de auto te gast was in eerste instantie andersom voorgesteld. En daar waren wij ook een voorstander van. Want dat is, zoals mevrouw Van der Veld zegt, ook voor het parkeren het belangrijkste. Uh, maar die optie, misschien is die in een later stadium met de buurt nog aan de orde... Want dat de fietsersbond zorgen, dat begrijpen we. Maar we hebben ook gezien hoe zorgvuldig er met de inrichting rekening gehouden is met de zorgen. En we hebben er alle vertrouwen in dat de snelheid er voldoende wordt afgeremd. Maar daar ligt uiteraard ook de verantwoordelijkheid van fietsers zelf. Het is geen wielrenparcours, het is geen mountain. Waar ik, ik neem aan dat meneer Van Marlen de andere route neemt vanaf Langevelderslag. Maar goed, het parkeren op Prima Zuid is, ligt nu een prima voorstel. Daar zijn we tevreden over. We hebben nog een piepklein vraagje. Uh, als het gaat om uh, parkeren, maar dan om fiets parkeren. We hebben de vorige keer gevraagd om voldoende ruimte zodat we de diverse soorten fietsers en scooters, scooters hybride kunnen stallen. En onze vraag is, is dat nu ook voldoende uh, geregeld? Ik kan dat niet helemaal zien. En ik wacht op het antwoord van de wethouder. En verder is het wat ons betreft een hamerstuk. Dank u mevrouw vrouw Koper. zet, aan wie mag ik het woord geven? Meneer ja, uh, oh. oh, een handje. Meneer een interruptie voor mevrouw Koper? Ja, dank u wel voorzitter. U ja, ik wilde graag uh, mevrouw Koper nog iets vragen. Kan ik uit uh, de inbreng van haar opmaken dat zij dus ook vindt, uh, het correct vindt dat de wethouder het advies van de fietsersbond na zich neerlegt? Um, ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Ja. Dank u, meneer Deen, mevrouw Koper. Gaat u gang. Oké, okay, meneer Deem, het, het Fietsersbond heeft uiteraard een goed advies neergelegd, want onze voorkeur heeft ook aan de rechterkant parkeren. Maar zoals mevrouw Van der Velde het net ook al aangaf, in Nederland is het toegestaan om het op deze manier te regelen. Maar bovendien is er extra zorgvuldig gezorgd dat de fietsers in het midden van de rijbaan rijden en dat er ook met uitparkeerden in rekening gehouden. En ik ben het met u eens, het is niet de beste oplossing, maar het is een oplossing waar wij ons in kunnen vinden. Mag ik nog één aanvullende opmerking, voorzitter? Denk... Uh, is mevrouw Koper het dan van op de hoogte dat de uh, Fietsersbond in haar advies spreekt van een Russische roulette? Kijk, ik, ik ken zo de P van de A niet. Ik, ik, ik weet dat die altijd voor veiligheid zijn. En uh, voor, voor de inwoners, voor de mensen, u spreekt wel over veiligheid van voetgangers. Maar de Fietsersbond spreekt van een Russische roulette, wat we nu aangaan. Hoe, hoe kijkt u daar dan tegenaan? Duidelijk meteen. Wel, Koper. Russische roulette: ja, de, de, Ik moet eerlijk zeggen dat ik de opmerking van de fietsenbond over Russische roulette niet helemaal kan duiden als het gaat om de snelheid. Want wat ik begrepen heb, maar dat hoor ik dan straks ook graag van de wethouder: is dat die snelheid er volledig uitgaat. En als u bedoelt, er zullen altijd wilrenners zijn die zich niet aan de snelheid houden. Uh, ja, er zullen ook mensen zijn die, die zomaar oversteken zonder te kijken. Maar als ik kijk waar nu in het Dorp en ook nu ergens anders aan de linkerkant van de weg geparkeerd wordt. Dan gaat dat allemaal, ook in Zandvoort, gaat dat uitstekend. Dus ik begrijp dat een, een fietsersbond voor de Belang opkomt. Dat doen ze ook heel goed. Maar ik maak me daar niet van zorgen om. Dank u wel, mevrouw Koper. Mag ik nu voor het laatst het woord geven aan het openzet? Ik denk, de heer Berg. Nee, er is nog een interruptie van ook, de vraag van de vraag. Mevrouw uh, van der Veld, gaat u gang. Ja, dank u wel. Ik hoor mevrouw Koper zeggen dat het hier uh, in Zandvoort best wel goed gaat met links parkeren. Ik wil u even in herinnering brengen dat het in de Haltestraat zo stiekem weg ingevoerd is een tijdje geleden. Het uh, links uh, parkeren met tegenliggende fietsers wat in ene toegestaan werd. En ik zal u vertellen, op de eerste de beste dag dat wij een vergadering hadden dat ingesteld werd... Kon ik de huidige burgemeester nog maar net voor een fiets weggrijpen? Dat is één. En het aantal ongevallen. die worden niet geregistreerd. omdat ze gelukkig geen zware ongevallen zijn. Maar het gebeurt zeer regelmatig. dat er een confrontatie is tussen een fietser. en een uitparkerende automobilist. En dan heb je in de Houtenstraat nog het voordeel. dat je gebruik kunt maken van de winkelruiten. Dat heb je op de boulevard absoluut niet. Dank u, wel voor de veld van deze introductie. Dan ga ik nu door voor het. ...voor het verhaal van meneer Bercht. Oh, ik daar nog ja. even antwoorden, voorzitter. Oh, natuurlijk. Ja, ik, ik, wil, ik wil zeker niet de indruk werken dat ik me hier zorgeloos mee vanaf maak. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het met elkaar goed, goed gaan regelen. En ik ben het met mevrouw Van der Veld eens, dat wat zij ook voorstelde. Mijn voorkeur zou ook die andere rijrichting hebben. Maar ja. ik, laat, ik ben ook blij met de participatie. Dus ja, je moet keuzes maken in het leven. Dank u. Ik durf het eens niet meer te zeggen, meneer Berg, maar aan u het woord. Drie Driemaal in Scheefsweg, dankjewel. Um, na het schetsontwerp is wederom voorliggend geloofd ontwerp... ...de fietsersbond met een stevig bezwaar gekomen. Spreken over een zoetstuurlet, over de inrichting welke u voorstelt. Graag zouden we van de portefeuillehouder vernemen... ...waarom is vastgehouden aan het parkeren aan landzijden... ...en wat daarvan de aansprakelijkheidsrisico's zijn. Afgelopen december hebben we de, gegevens van de, de gegevens van de verkeerstellingen uit 2019 ontvangen. Hieruit blijkt dat er per e ruim 8000 gemotoriseerde voertuigen passeren over de Torbekkenstraat. Volgens ons is de verkeersintensiteit op de boulevard Paulusloot dus veel te groot... om dat veilig op een fietsstraat te kunnen afwikkelen. De huidige wegbreedte voldoet aan de norm... ...voor een erftoegangsweg, maar op de boulevard Paulus Lood, ...rijdt niet alleen bestemmingsverkeer. Er is veel zoekverkeer en er rijden 24-7 vrachtauto's... ...ter bevoorrading van strandpaviljoens En ook pendelbussen bij grote evenementen, onder andere op het circuit. Telt daarbij het aantal brommers en fietsers bij een eenrichtingsverkeer... ...zijn dat er al 2000 per etmaal. Daarom, en op grond van het advies van de Fietsersbond... ...pleiten wij voor een vrijliggend fietspad op de plek van de duinstrook. Veiligheid en functionaliteit tellen bij ons inzien zwaarder dan estiek. Uit voorleggend agendapunt weten we dat Zandvoort bij, in, bij invoering van parkeerbeleid... ...voor geheel Zandvoort geconfronteerd wordt met een tekort van 900 parkeerplaatsen. Daarbij komt de wens van het college om straks... ...ten behoeve van grote nieuwbouwprojecten, badhuisplein en antree, het parkeren op parkeerplaats zuid te laten plaatsvinden. In dit verband is het onbegrijpelijk om 200 parkeerplaatsen... op Boulevard Paulusloot te laten, uh, ja, op Boulevard Paulusloot te laten vervallen. Dit is alleen verdedigbaar als die vrijliggende ruimte te goede komt aan de veiligheid en functionaliteit van de boulevard. Maar in plaats daarvan wordt de ruimte nu wel vrijwel geheel besteed. Aan een niet noodzakelijk, maar om esthetische overweging gepland duinwandstap. Wij vinden, zoals eerder opgemerkt, dat die ruimte moet worden besteed aan een optimaal veilig vrijliggend bietpad in twee richtingen. Ik heb een interruptie voorzitter. Uw microfoon staat uit, voorzitter. Ik ga verder met mijn betoog. Dank u wel, voorzitter. Um, Um. Meneer Elgebali, ik heb mijn microfoon uit. Meneer Elgebali, ga u gang. Ja, ik zal het kort houden. Um, ik hoor meneer Berg zeggen dat die natuurstrook er eigenlijk alleen ligt uh, voor uh, esthetica. Of voor esthetische wijze. Maar die natuurstrook ligt er natuurlijk ook om uh, klimaatadaptatie. Uh, om gewoon simpelweg het regenwater op te vangen. Uh, wat anders gewoon uh, door de straten stroomt en wateroverlast zou veroorzaken. Dus ik snap niet helemaal waarom hij alleen... De esthetiek aanhaalt en niet uh, ook gewoon de functionaliteit van die groenstrook. Dank u. Meneer Berg, gaat u verder? En, nou, en mag ik u vragen om, om de trefwoorden te pakken en misschien als u op papier hebt staan. Ik wil er wel op ingaan hoor. Op de Kameling Onderstraat. Nee, dan... u hoeft er niet op in te gaan. U, u ja. kunt bij uw stuk blijven. Nee, nou. hij, vraagt, hij vraagt over klimaatadaptatie. In de Kameling Onderstraat houden we één gezamenlijk riool. Dan gaat het rioolwater zo de de riooling, in, want hier mogen we geen gescheiden riool aanleggen... vanwege het waterwinggebied. Maar op de boulevard is er wel een gescheiden riool aangelegd. Dus het, het klopt niet helemaal wat u zegt. Um, voor de rest, ik wil dan nog over materialiseringen uh, praten. Um, voor duinpaadjes is hetzelfde materiaal voorzien... dat eerder op het battersplein is toegestaan. Nadat dit bij weer enorm ging verstuiven. ...en bij nat weer modderig werd... ...is besloten om het met schelpen af te dekken. Jammer genoeg wij de schelpen bij elke storm weg... ...en zijn ze tot ver in de Kerkstraat te vinden. Het is niet te hopen dat we diezelfde fout weer gaan maken. Meneer Berg, heeft u dit op papier staan allemaal? Wordt u... Afval, afvalbakken? Meneer Berg, ja? u heeft dit allemaal op papier staan. Nou, is het zinvol de... dat u het rondstuurt... Want voorlezen uit eigen werk is ook niet zo belangrijk. Ik het even af. Afvalbakken. Er staan er nu 37 kliko's van 240 liter. En u gaat het terugbrengen naar 13 pestcontainers van 240 liter. Spanelanden, de medewerkers op de vloer heb ik gesproken. En die vinden dit een onverstandig idee. Ik vraag me af waarom u niet luistert naar de, naar de uh, werkvloer van Spanelanden. Die zich hier toch wel zorg over maakt. Over het verminderen van de appelbakken. Uh, als laatste wil ik nog aanhalen. De zitgelegenheid tussen de Torbekkenstraat en uh, uh, Havana. Dus eind van de boulevard. Er staan nu 30 kleine, karakteristieke, witte bankjes. Daar komen straks 13 banken voor terug. Um, ik wilde toch. Hoop ik dat we. Portefeuillehouder in overweging wil nemen meer kortere bankjes op dit stuk terug te plaatsen. Dat zou de kwaliteit van de openbare ruimte op het mooiste stukje van Nederland te goede komen. Want genieten van het uitzicht blijft een voornaamste reden waarom mensen naar de boulevard Paulus komen bezoeken. Dank u wel. Dank u. Tot slot mag ik u het woord geven. Wethouder, weer vanavond. Dank u voorzitter. Ik ga proberen u te helpen dat het voor 12 uur opgelost kan zijn. Ik ga mijn best doen. Ja, het is zelfs zo dat ik u uitdrukkelijk verzoek. Want ik wil het ook met dit agendapunt afsluiten. Zeker. Mijn, mijn koets wordt daarna weer een moloen. Dus gaat u gang. <laughs> dank u wel voorzitter. Dank u wel. In algemene zin. Uh, dank voor de inbreng. En ook dank voor uh, de reacties uh, vanuit uh, de commissieleden. Uh, ik, ik zal proberen een aantal uh, opmerkingen die belangrijk zijn. Even samen te vatten. Dat maakt het misschien wat makkelijker. Er is een, door een aantal uh, commissie aangegeven dat de uh, reactie van de fietsersbond... genegeerd zou zijn. Dat laatste is het niet het geval. Dat uh, kan ik u melden. Er is uh, ook uh, overleg gevoerd en advies gevraagd... bij andere instanties, onder andere bij de uh, verkeerspolitie. En uh, die hebben aangegeven er geen bezwaar in te zien... dat uh, die uh, parkeren aan de linkerzijde van de weg uh, gesitueerd zou gaan worden. En uh, daar hebben we daar bovenop, uh, en dat schaft mevrouw Koper ook al aan extra ruimte gecreëerd uh, naast uh, de geparkeerde auto's door extra 50 centimeter uh, zeg maar wat wat, uh, nou ja, wat karzijachtige uh, stenen neer te leggen waardoor het niet aantrekkelijk is om op die plek te gaan fietsen zeker niet als je met uh, de smalle bandjes als het gaat om toerfietsen uh, daar overheen te gaan. Daarover, daarnaast is het ook nog zo dat de auto's zelf nog een keer 50 centimeter op het trottoir parkeren met als Antwoord daarop dat in totaliteit dus ruim een meter breedte is tussen de auto die geparkeerd staat en uh, de fietsers die daaraan voorbij komen um dan even een algemene reactie op de tellingen die de heer Burger heeft ingebracht. Er zijn ook door de heer Denen wat vragen over gesteld. De informatie zoals ik die heb gekregen. En ik kan al vaststellen dat wij al begonnen zijn met het opschonen en het op een andere wijze inrichten van parkeer P de Zuid. Uh, door het efficiënter in te richten uh, voldoen wij uh, aan de opdracht uh, die de Raad op 21 mei 2019 aan ons heeft meegegeven. En het kan best zo zijn dat op de tekeningen die er nu uh, zeg maar rondgestuurd zijn, als jullie gaat tellen misschien één of twee parkeerplaatsen uh, minder uh, zijn. Maar de verzekering die ik heb meegekregen is dat die parkeerplaatsen zoals die aan u zijn doorgegeven inderdaad correct zijn. Maar nogmaals, ik ga er ook nog een keer uh, onderzoeken en ik ga het ook een keer navragen of het allemaal uh, kloppend is. Dan weer El Bali, die had het over de reddingsbrigade afgang. Ik Meen, ik denk dat te we weten dat het de KNRM-afgang is. En als het gaat om de boot die daar eh, zeg maar, naartoe kan. Eh, daar is overleg over gaande met de KNRM. Om te kijken hoe dat goed opgelost kan worden. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de eh, paviljoenhouders, de strandpaviljoenhouders. Als het gaat om de eh, afritten en de toegangen eh, naar de paviljoens toe. Eh, daarover zijn we ook in gesprek met spaarderlanden. Om te kijken daar waar het verbeterd kan worden, dat het ook gedaan kan worden in afwachting tot het moment waarop uh, uh, het waterschap uh, Rijnland... zover is om uh, de besluiten te nemen die daar genomen moeten worden. Um, dan toch nog eventjes uh, de opmerkingen en de bezwaren... die zowel uh, mevrouw Van der Veld als de heer Berg hebben gemaakt... met betrekking tot uh, de rijrichting... en uh, de, de gevaarlijke situatie voor de fietsers. Nou, Ik heb dit aangegeven... Uh, dat uh, de overleggen ook in de adviezen, ook de anderen bevestigd zijn, dat dat uh, niet gevaarlijk zou zijn. Maar ik kan me best voorstellen, en ik kan me er ook echt alles bij voorstellen, dat het gevoel dat het daar uh, gevaarlijker zou zijn, uh, best wel uh, nou ja, inderdaad uh, een, een optie is om daar nog een keer goed naar te kijken. Uh, ik weet dat de bewoners, met name de bewoners, hebben aangegeven de rijrichting zoals die nu gewend is uh, te handhaven. Maar ik kan me ook voorstellen dat we zeggen dat nou, we als een proefperiode aans, a, aanschouwen en zeggen, nou misschien kan het toch uiteindelijk na een jaar, twee jaar duidelijk worden dat het te gevaarlijk blijkt te zijn, dat er misschien wel inderdaad situaties geweest zijn waardoor het misschien toch noodzakelijk is om de rijrichting uh, te veranderen. Dat brengt weer andere uh, zaken met zich mee als je kijkt naar de brede Rode Straat, maar ik ben bereid om daar ook op termijn nog een keer naar te kijken. Mevrouw Koper had het over het, het, het, het fietsparkeren en wordt op de boulevard in totaliteit voor zo'n 500 fietsen, scooters en ook grote fietsbakken. He, tegenwoordig heb je natuurlijk ook wel eens eh, niet alleen maar een, een tourfietsje, maar er zit zo'n bak er ook nog voor. Er zijn voor 500 eh, open plekken op de boulevard gereden, worden gerealiseerd. En eh, we zijn aan het kijken of we ook nog daarnaast op PSUID een, een, een parkeervoorziening kunnen aanbrengen voor fietsen, met name wat duurdere fietsen of elektrische fietsen om te kijken of die middels een soort beveiligde fietslocatie dat die daar gestald kunnen worden dan had de heer Bergen nog over het aantal afvalbakken eh, dat minder zou zijn. Nou, ook hier is uitvoerig overleg geweest met spaarlanden. En in samenwerking met spaarlanden zijn we tot eh, deze grote eh, containerafvalbakken eh, gekomen. Eh, en natuurlijk kan het kijk, kunnen we kijken of dat eh, misschien nog bij een aantal kan worden uitgebreid. Um, dan. Toch nog even een reactie op de heer Kroon, lijkt me wel zo netjes. Die stelde de vraag uh, dat uh, ook zijn vader al jarenlang uh, met ons uh, in gesprek is. Uh, ik, uh, ik meen te weten dat hij op de hoogte is van het feit dat wij aanstaande maandag weer opnieuw met een delegatie van de, uh, uh, de strandpacht of de, de uh, uh, uh, stand, standplaatspachters praten. Uh, om te kijken in hoeverre er uh, in de toekomst kiosken op de boulevard, zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde, gerealiseerd kunnen gaan worden. Dat overleg, dat gesprek vindt al plaats. Met enige regelmaat komen we daar elkaar uh, aan tafel te zitten om daarover te praten. Voorzitter, ik meen dat ik daar eigenlijk, uh, nou, behalve dan nog het feit dat mevrouw uh, van der Veld. Uh, aangegeven heeft en niet akkoord te kunnen gaan uh, met uh, dit uh, het voorstel, dit voorlopig ontwerp. Uh, dat spijt mij. Uh, ik denk dat de andere partijen over het algemeen wel positief zijn. Uh, daar wil ik het bij laten, voorzitter. Dank ja, u vriendelijk, meneer Verhaafte. Ik geef, kijk weer naar het scherm en ik zie dat meer Elgebali een handje opsteekt, maar ik wou gewoon het tweede termijn ingaan. Is dat oké? Okay? Hij knikt en dat vind ik wel erg prettig. En ik wil ook uh, nu al tegen u zeggen dat ik het volgende agendapunt doorschuif naar morgen. Ik is, we hebben er niet overlegd met de heer Mettes, dus de voorzitter van morgen. Maar ik neem aan dat hij dat een goed idee vindt. Het is nu immers kwart voor twaalf. We gaan nog wat tweede termijn in. En we hebben morgen toch een vergadering gepland. En we hebben ook nog een uitloop eventueel voor donderdag. Maar ik vind het ver uh, ten opzichte van u in het bijzonder. En ook degene die thuis nog luisteren, dat we toch. Enigszins proberen om voor uur te sluiten en niet zo'n belangrijk punt als met uh, Raad Pijn nog even af te raffelen. Dus nu kijk ik naar de tweede termijn en ik kijk naar de heer El -Gabali. Meneer El gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, we hadden nog een vraag gesteld rondom de quick Wins die in het stuk staan beschreven rondom uh, de, de, de, de wandelroutes, eigenlijk de looproutes richting P de Zuid. Uh, wij hebben daar niet echt veel over terug kunnen lezen in de stukken die tot nu toe over P de Zuid gaan. Uh, maar ik denk juist dat uh, als we de parkeerplekken gaan verplaatsen, en sowieso in zijn algemeenheid al, het heel erg verstandig is om die looproutes richting uh, ons, uh, een van onze grootste parkeerterreinen echt goed uh, uh, in de smissi te hebben. En ik denk dat de kwikkens die daar worden beschreven ook door uh, het bureau wat ook het hele stuk heeft geschreven, erg uh, goed daarbij kunnen helpen. En zeker ook al voor de komende zomer. Uh, dus daar ben ik nog naar benieuwd. Uh, en tot slot uh, nogmaals compliment aan de wethouder en bedankt voor de antwoorden. Uh, wat ons betreft is het een gewoon hamerstuk. Dank u, vriendelijk. Um, de PVV, meneer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Gaat... Nou, de wethouder geeft ook aan dat hij nog eventjes achter de uh, getallen aangaat, hè, om die nog even helder te krijgen. Dus uh, voor ons is dat nog geen hamerstuk en dat zien we dan nog even tegemoet. Dank u wel. Oké, okay, dank u, vriendelijk. Uh, de VVD, mevrouw Duin. Zoals uh, wat de heer Den aanhaalt. Uh, we zijn blij met de toezegging dat er nog wordt gekeken naar de, naar de hoeveelheid plaatsen en uh, verder geen vragen. Geen Gbz mevrouw Van der Veld. In beeld of niet. Ja, hoor. Zonnebril op, nog kan het wel. Heeft niet. Ik, ik heb het al aangegeven. Voor ons geen hamerstuk. Voor ons is het een no-go. Dus oké, okay, duidelijk. CDA, meneer Metters. Wij blijven bij een uh, hamerstuk op dit moment. Goede antwoorden. Wij zijn uh, blij met de reactie van de wethouder als het gaat om de veiligheid. En de verkeerspolitie of politie nemen wij heel serieus. Dank u wel. En mag ik, uh, het is wat buiten de orde, maar toch een u vragen om morgen het agendapunt van de, het Raad van het plein, uh, als eerste te behandelen? Want ik zie meneer Trump ook op het scherm nog. Die, die vindt het een goed idee. Maar vindt u het ook een goed idee? Ik vind het een prima idee en we zien wel hoe we er morgen weer uitkomen met elkaar. Dank u wel. Precies. ik blijf u helpen. Meneer dank u vielek D66. Meneer Van Marne. Ja, dank u. Ja, de discussie over de veiligheid uh, uh, gaat mij zeker aan. Maar uh, het feit dat de verkeerspolitie dat wel goedkeurt en de Fietsersbond uh, daar zijn bedenking bij heeft... dan zou je eigenlijk uh, door het hele land... niet alleen door Zandvoort, dan, maar door het hele land moeten kijken. Want er zijn zoveel van dat soort onveilige situaties. Ik vind dit heel veilig ingetekend met een strook... als een fietsstraat en maar aan één kant auto's... Dus het is voor mij uh, eigenlijk gewoon absoluut een go. En ik sluit me voor de rest weer aan uh, bij de heer Metters. Dank u vriendelijk. PvdA, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ja, Dank aan de portefeuillehouder voor de, voor de grondige behandeling. Ook voor de hybride plekken van de fietsen. Het ziet, het, ja, het ziet er gewoon allemaal goed uit. En qua veiligheid sluit ik me aan bij wat meneer Van Marlen en meneer Metters net uh, zeiden. Voor ons is het ook een hamerstuk. Dank u wel. Dank u vriendelijk. Meneer Berg, openzet. Dank u wel voorzitter. Ik ben blij dat de uh, portefeuillehouder ook gaat kijken naar het aantal uh, plekken die uh, meneer Burger aanhaalt. En de foto die spreekt voor zich denk ik ook met dat uh, schuimverkeer, die vijftien stuks, dat, uh, dat het eigenlijk gek is als die nu nog meegeteld worden. Um, voor de rest gaf de portefeuillehouder aan dat andere partijen wel positief waren, behalve uh, GBZ. Um, nou, dan denk ik toch dat ik mijn inbreng nog een keertje schriftelijk moet nasturen, want... Uh, daar, daar maakte de portefeuillehouder een volkbaar indruk, want uh, wij waren niet zo positief. Um, ik, ik, ik denk nog steeds dat het verstandig is om uh, in plaats van de rijrichting om te draaien, uh, de parkeerstrook om te draaien. Dus naar de zeezijde te doen. Um, en en uh, de veiligheid van de fietsstraat uh, ja, vinden wij echt uh, uh, essentieel. Uh, dat, dat we daar eigenlijk een uh, losspicht, als, als we dit lezen. Want, uh, en je ziet het aantal uh, bewegingen en je ziet uh, de reactie van de Fietsersbond. Uh, wij blijven het een onverstandige keus vinden omdat je de veiligheid in het geding houdt. Dank Riek Berg. Tot slot het woord aan de wethouder, meneer Van Aafden. Voorzitter, dank u wel. Uh, reactie op de opmerking van de, of de tweede vraag uit van de heer El-Gabali. het ging om de quick wins van de, de wandelroute tussen Peder Zuid en de strandafgangen. Uh, uh, dat klopt. Uh, die, die, die zijn er wel, maar die zien er niet altijd even fraai uit. En Ik ben bereid om te onderzoeken in hoeverre die ook kunnen worden meegenomen in één keer. Uh, dan, uh, meneer Berg... Um, ja, ik, ik had een beetje gehoopt dat u uh, de ontwikkeling van uh, zeg maar de boulevard... en alles wat er in Zandvoort verbeterd kan worden, dat u dat zou omarmen. Maar ik begrijp dat u daar nog niet overtuigd van bent. Uh, dat spijt mij. Uh, maar ik ga u proberen uh, de, de antwoorden te geven die u nog uh, zeg maar open had staan. Zoals bijvoorbeeld het aantal bankjes, de witte bankjes waar u het over heeft gehad. Uh, die, die witte bankjes die komen niet meer terug, maar er komen hele grote nieuwe uh, banken waarbij het aantal zitplaatsen bijna verdubbeld wordt. Dus wat dat betreft ben ik u al tegemoet gekomen. En ik hoop dat dat ook inderdaad uh, voor u helpt om uh, een, een positief beeld te krijgen over de renovatie van de eerste boulevard van Zandvoort. Om dat inderdaad mogelijk te maken. Ik zie de mevrouw van der Veld een interruptie heeft. over de veld. Heb ik het goed gezien? Ja, klopt. Gaat u gaan. Dank u wel. Dank u wel. Ik hoor de wethouder iets zeggen en dan ga ik heel erg twijfelen in welke tijd wij nu leven en of dat dan als de boulevard klaar is of die tijd dan ook over is. Met andere woorden, is het wel zo verstandig om nu een grote bank neer te zetten die uh, bezet wordt uh, door een aantal mensen waarvan u zegt dat het zelfs meer dan dubbel zoveel mensen kan herbergen dan nu... Terwijl we juist nu belang hebben bij uh, kleine bankjes waar je met z'n tweeën op kan zitten. Want met meer mag je namelijk niet buiten zijn. Uw inbreng is duidelijk, Wauw van de Veld. Meneer Verhaven. Ja, voorzitter, dat is natuurlijk een tijdelijke situatie gaan we vanuit. Het coronavirus, dat hopen we met als iedereen straks gewoon gevaccineerd is. Dat we wel weer gewoon met zes mensen naast elkaar op één bank mogen zitten. Dank u voor deze laatste inbreng. En we hopen allemaal op deze veiligheid en dit genoegen om samen naast elkaar van de ondergaande zon te kunnen genieten. Ik sluit hiermee deze vergadering af en ik schors hem dus bewust niet. Ik sluit hem af en ik dank u allen voor uw inbreng en ik verzoek dus mijn opvolger morgen om het agendapunt van vanavond. Samen met meneer Trump, nogmaals de excuses, meneer Trump. Ik zie u daar kijken en uw glimlach zegt mij voldoende. Excuses voor het overbrengen van het agendapunt, maar u hebt ook recht op, denk ik, tot het met enthousiaste raadsleden. Ze zijn het wel, maar, uit... <lacht> maar ze raken vermoeid. Ik zie het, ik zie mevrouw Koper al ondersteunen, en dat, dat is een slecht teken. Eh, nogmaals, alle hartelijk dank voor de inbreng. Ik was af en toe wat, wat kortaf, maar. Ja, mijn excuses daarvoor nogmaals en ik wens u allen een goede avond en welterusten en morgen gezond weer op. Dank u vriendelijk. Used on another love, another love. on oh, my tears have been used all on another love, another love. oh, my tears.